De Britse band The 1975 is op een festival in Maleisië van het podium gehaald. De zanger was tekeer gegaan tegen de anti-LHBTI-wetgeving in het land. Ook had hij de bassist op zijn mond gezoend. De organisatie maakte een einde aan het optreden omdat de band zich niet aan de voorschriften had gehouden. In het land is homoseksualiteit verboden. De regering van Maleisië noemt het optreden van de Britse band respectloos en heeft de rest van het festival afgelast. Oekraïne en Turkije hebben met elkaar overlegd over de graandeal. Na het telefoongesprek meldde president Zelensky dat de landen zich samen gaan inzetten om de overeenkomst te herstellen. Rusland stapte maandag uit het akkoord, waardoor het voor Oekraïne vrijwel onmogelijk is om graan via de Zwarte Zee te exporteren watersportorganisaties zien niets in een verplicht vaarbewijs, blijkt het een rondgang van de NOS. De demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat wil het aantal ongelukken op het water terugdringen. Daarvoor wordt onderzocht of er een verplicht vaarbewijs voor de pleziervaart kan worden ingevoerd. Nu is een zogeheten klein vaarbewijs pas verplicht bij boten vanaf 15 meter of bij boten die sneller gaan dan 20 kilometer per uur. Waterorganisaties vinden dat er meer geïnvesteerd moet worden in handhaving op het water. Zodat asociaal gedrag aangepakt kan worden. Het weer bewolkt, maar ook af en toe zon. In de noordelijke helft van het land buien. In het zuiden blijft het vrijwel droog. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio viel op de 9 vanuit Den Helder naar Alkmaar bij Bergen 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zin in Zandvoort. Is Zin in ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort.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 Roy, ben je de Roy? Ja, we hebben even een technisch probleem, want we gingen, zouden gaan praten over de Formule 1. Die er dan over zeg maar, 30, 30, 33 dagen komt. Er is afgelopen week een informatieavond geweest op het circuit.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 Die helaas niet zo erg goed bezorgd werd. Was het tweede, tweede uur beter bezocht of niet?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 Op de, alleen op de spoorwegopgang van Anneberg is het voor hulpdiensten uh, Hulpdienste. met uh, prio 1 mogelijk om gebruik te maken van de spoorwegopgang. Ja, nou, dat is, dat is wel handig, want dan zijn ze eerder natuurlijk in Standvoort uh, Noord. Uh, nu, we het over de, uh, nu we het over Zandvoort Noord hebben. Uh, vorig jaar uh, moesten mensen die, uh, die daar wonen en Zandvoort uit willen of naar het dorp willen met hun auto. Uh, moesten over de boulevard. En dat is veranderd, uh, begrijp ik, hè? Ja, dat klopt.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 En, uh, en nou, nou, als de... daar inderdaad een boekplek is, ja. dan worden er door laten wijzen automatisch naar huisadres. Ja, want, uh, het is wel de bedoeling dat ze zeg maar, op eigen terrein uh, parkeren natuurlijk. Op een, voor een, ja. Bij hun eigen huis, voor hun eigen huis. Uh, nou ja, maar met, met name op, op de eigen parkeerplaats, omdat het bezoekersparkeer uitstaat in Zandvoort gedurende de Formule 1. En dus vanaf donderdagochtend 500 keer is het bezoekersparkeer uit. Dat betekent dat je alleen op straat kunt parkeren. Ja. Wanneer je in het bezit bent van een parkeervergunning.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 Maar uh, ja, dat kan zeker, dat kan zeker oh, dat kan wel. wel. Allee, ja, dat kan zeker wel. Alleen, um, je moet met zelf de auto de is niet was. echt aan ja, te rijden. Nee, dat is niet aan te rijden. Ja, ze kunnen met de trein komen nee. natuurlijk. Nou ja, precies. Er rijden twaalf er rijden treinen per uur vanuit Amsterdam uh, richting Zandvoort. Uh, de, in, het openbaar vervoer is geïntensiveerd. Hè. Dus er komen ja, er ook ja. twee buslijnen, de 300 en de 356 komen... Uh,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 nou ja, af moeten zien van uh, de bewoners. Ja, en uh, misschien volgend jaar weer of niet? Ja. Of uh, dit zal niet terugkomen. Uh, we zullen dat volgend jaar weer opnieuw beoordelen. Ja, ook, uh, net ja. zoals we dat de afgelopen twee jaar ook gedaan hebben. Ja, uh. begrijp ik. En helaas kunnen we dat dit jaar niet bijmaken. Nou, helemaal goed, Roy. Uh, heb je nog dingen waarvan je zegt van nou, daar zijn we ook nog mee bezig? Of uh, vergeet ik wat. Ik dacht... ja, ja, We zijn er met heel veel dingen ja, bezig. Het maar, uh, ja, ja, ja, ja, het is gelijk geen voor, de, kleine... voor de inwoner van. Nee.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 I'm gonna zespin Het, ja, was, fijn, het, het, was, het was gewoon een schuifje wat het niet deed ah, Maar joh. we hebben het helemaal Allemaal, al, we, uh, ja, beginners, beginners, uh, beginners Foutjes, maar uh, dat maakt helemaal geluk. niet uit ik ben blij dat je spreekt, want jij bent inmiddels bij. Uh, wat zijn nou beginnersgeluk? Ja. Nee, Juttersgeluk. Ik ja. Bij, ja. <laughs> beginnersgeluk, ja, ja voor ja, mij. Ja, ja. beginnersgeluk. Want jij bent nee, bij, uh, bij uh, Juttersgeluk, hè, geloof ik. Ja, ik ben helemaal over het strand uh, van de Renningsbrigade Piet Oud hierheen komen lopen. Ah, top. Naar de uh, Jut Recycle uh, Unit. Ja, want het is een. Uh, ik ben er bijna.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 dat de auto's al vast stonden. Een of andere American Day of ja, wat ja, ook. Ja. En toen moest ik bellen naar degene die mij geboekt had. En die heeft toen snel Grant Forsyth gebeld. Want die woonde in Vinkenveen. Of die dan mijn plaats innamen voor de pauze. En ja, dan kon ja. ik na de pauze nog halen. Had je nog drie kwartier een uurtje? Extra? Ja. Oh, ja. Roosendaal was er. Nou Dat okay. was gewoon eentje ja, weg ook. Ja, vervelend, ja. hè? Vervelend. Maar je hebt hier uh, uh, met plezier gewoond. Ja, vind, ja, ik kom nog steeds. Ik vind het ja. heel leuk altijd nog vrienden waarschijnlijk ja, ook. En, uh, ja, mensen, uh, heel gezellig. Kennissen. Kan ik kan me voorstellen. En ja. uh, zomers kom je dan lekker naar het strand. En, ja hoor. Ja? ja, nou dat doe je goed. En, uh, ja, een ik les. zit meestal bij tien. Eerst altijd bij elf. Maar ja, nu ja. Bij, tien. Okay. Al bij tien. Daar ja. hebben we ook de clip op genomen. Ja, dat zag ik. Ja. Dat zag ik ja. en, en in het dorp. Hè? Bij, ja. uh, bij uh, café, uh, restaurant Zin. heb ik gezien. Ja.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 uh, hoe zeg je dat, waren de soldatenleger, het ja, ja. Nederlandse leger, die waren in Frankrijk. En toen werd ik meteen gevraagd, uh, ook voor Nieuwe Oogst. Ja. Dat was ook een soort uh, voice-programma, ja, zullen we maar ja, zeggen, ja, toen. ja, ja. Uh -huh. ja.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 Zoiets? 1959. 59 zo. Het was ja. wel tv al. Ja, dat was net tv. Ja, nee. ik had het zelf doen, maar we moesten ook bij de buren kijken, want we hadden geen televisie. Nee. Maar dat was altijd heel gezellig natuurlijk. Ja. De Verrekijker en uh, dat soort programma's. Ja. <laughs> dat was natuurlijk hartstikke leuk. Hey, uh, wat ik me afvroeg, heb jij uh, ook uh, opgetreden in de Rolitobe Club hier in Zandvoort? Dat vroeg me eigenlijk af. Die was hier op begin jaren zestig met... Uh... Ja, nou, te belde toevallig vanmorgen. Oh, toevallig? Ja. ja, nee, ik wist dat hij die club had. Want ik kende Caranza weer goed. Want ja, die woonde ja. in Vinkerveen. Toen Aha. woonde ik met een heel groot huis in Vinkerveen. Ja, ja. In het begin.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 hoe heet het? bosjes uh, op mijn bosjes. Ja. Of dat heet ja. de liefde van de mand gaat door de maag. Twee jaar later. Leo. Oh ja. ja. We zijn no, nacht. No, ik stond hier no, gisteren no, in de uh, Zwarte Kros hoor. Ja, echt waar? 82 jaar. Ja. Ben in ja, de ja. Zwarte Kros geweest? 15.000 man. Ja. En uh, allemaal enthousiast waarschijnlijk. Ja. kennen dat nummer ik ook. Begon, nou, Ik begon met oma wil een toyboy. Nou de hele tijd. Oma. Oma. <laughs> ja mooi mooi. Maar je bekendste lied is eigenlijk Rockin' Billy. Daar ben je met, mee begonnen, hè? Ja, ja dat was 1960 60, of ik, zo. Ooit, ja. Ja. Ja. ja, meteen goud. Ja, meteen goud. Over he. de honderdduizend. Zo, meen je dat? Ja, ja. ja. Dan, we moeten Zandvoort even promoten, jongens, want uh, ja, dat zou nou heel leuk zijn hoor. voor mij. Uh, iedereen is wel benieuwd uh, naar het nummer. Ik denk dat mensen hem ook al uh, gehoord hebben natuurlijk. Hè. Hij staat op je YouTube te vinden, et cetera. Uh, wat jij ook nog gedaan hebt, is, uh, nou ja, de André van Duin revue. Leading Lady, ja. Ja, hoe lang dat heb je... Twee, jaar, Twee gedaan. jaar gedaan. Twee jaar gedaan. Vond je het leuk? Ja, enig. Die andere, er is niet mee te werken. Die houdt zich nooit aan nee. de tekst. <laughs> die staat allemaal rare dingen te roepen tussendoor. Nou, nou, ik moest ja, altijd dat, zo lachen. Dat, dat vind jij wel leuk natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Beetje rommelig, een beetje... Uh, <laughs> ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat lacht jou wel natuurlijk, of niet?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 Ja, hij zal winnen, over de week zeker. Maar ja. dat een andere coureur kan dan ook uh, dat nummer uh, helemaal te gek vinden. Het ja. is ja. over Zandvoort over. Het, heeft maar nu het is nu Zandvoort, de Formule 1, 1, ja. Ja, ja, ja. En, uh, uh, Ja, dus, dus je, je wilde eigenlijk wat anders, maar dit nummer is het geworden. Ja, we kunnen maar... misschien even gaan luisteren, want we hebben het nou al lang over dit nummer. Maar we kunnen beter even gaan luisteren. Ja. Wie wordt kampioen? Wie gaat het nou weer doen? Dus van me... Dat is weten. Ja, dat is hem, hè? Ja, een hartstikke leuk lied, hoor, moet ik ja, zeggen. Ik vind het ook heel leuk. Ja, ja want... Als uh, alle Zandvoort nou eens even gaan... Uh, nou, dat, dat? Dat, dat? Op gaan... YouTube doen en... Ja, uh, daar gaan we over zorgen, want ik denk dat de horeca hier ook uh, dit nummer wel kent, denk ik, hoop ik.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 Die? Nee, dat nee, de, komt en, nog niet bekend voor. Maar die melodie is gewoon heel goed. Ja. Vandaar dat ik um, eerst dat liedje van Max Verstappen gaat het lappen. Ja, ja. <grijgene> deed. Maar, uh, nou, dat mochten ze dus niet zijn naam gebruiken. Ze hebben zelfs een show dus nog Jos Verstappen gebeld. En die zei: Ja, ik ken je volk wel. <lacht> maar hij zegt: uh, Ja, het is een merknaam en dat mag niet. Nee.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 Ja, tuurlijk. Nee, absoluut. Uh, duidelijk. Ja, ja, ja, ja. <laughs> uh, Jij moest dus altijd uh, eigenlijk uh, optreden. Nog, uh, toen, uh, meer dan nu, hè, zei je. Maar je treedt nog steeds op. Ja, ik stond in Nou, gisteren, gisteren dus uh, bij de een zwarte, zwarte Klos. klos ja. ja, niet te geloven, zeg. Ja, ja dat was een blokje van de sterren. Sterrenparade. Oh, ja. Ik moest beginnen. Daarna kwam uh, Ben Kramer. Uh -huh. Toen Bonnie Sinclair. En alleen Litouwers. Nou, dat zijn Dus er waren iedereen een kwartiertje. Meer mochten we niet. Er werd niet meer bier gegooid of zo of iets? Nee. Nee? Nee. ik had al iets aangetrokken of het makkelijk kon wassen. Nee, we je het wel eens van artiesten. die dan. Maar dat is er een beetje uit volgens mij. Ja, nee. Ze hebben ook natuurlijk voor de televisiepakker gezegd dat ze een behoorlijke route zouden krijgen. Zo'n 200 of zo. Ja.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 Ja, mensen die me willen hebben, die, die nou, moeten we even overleggen. Ja. Ik heb altijd dezelfde geluidsman. Oh, wat goed. Dus die weet precies hoe mijn stem uh, moet. En uh, ja... Nou, gaan, ik laat het niet los. Nee, begrijp ik, wel. ja. Ja, want je bent. Uh, ja, mag je mag de leeftijd noemen: 82. Ja. Uh, ben je nu al? Ja, nou nee, Dat het het is, zou je niet zeggen. Het flapte er Iemand zo uit. Nee je, nee, je zou het zeker niet zeggen. Nee, je zou het zeker niet zeggen. Want als je, als je uh, 64 zit, dan geloof ik het ook. Ja. ja. Er zit hier gewoon een hele mooie vrouw tegen. Wat tegenover. wil je van drinken? Wat wil je van me drinken? <laughs> nee, maar. Uh, uh, word je er niet moe van? Ik bedoel. Uh, Jawel, oh, Want als je wat ouder wordt, dan. Uh, tenminste, ja, ik merk het ja, ja. zelf wel. Nou, ik denk, vind die moet die zeuren. Ik ben blij dat ik nee. het nog mag doen. Oh, absoluut, geloof dat geloof ik graag. Geeft mij ook een kick, weet ja, je? Dus, ja. uh, met die zwarte cross. Ik was wel een beetje angstig toen ik opging. Ja. Maar die zongen meteen alles mee. En vooral Leo. En toen is dat een voortrekker gegaan mijn nieuwe single. zei ik, okay. nou, die zongen ze ook mee. Die zongen Want <laughs> jij moet enorm veel. Of die nummers allemaal in je hoofd uh, ja. weten. Is, is dat niet. Uh, uh, uh, lasten of? Nee, nee ik neem het wel door neem het, ja je ja, houdt het wel een beetje bij dagen hè? van tevoren of zo oh, ja, ja ik hou mijn stem wel ja, een beetje bij ja, wat anders ja. dan uh... nou je stem sowieso maar ook de tekst weet je wel je ja. moet je toch allemaal ja, uit je hoofd. ja soms vergeet je wel wat hè ja en dan zing je maar wat en dan merken ze het ook niet toch of, nee dat uh... horen ze toch. <laughs> en, en en wat voor optredens doe je nog meer dan uh, uh, nou ja je zei uh, bejaardentuinen uh, feesten partijen uh, dat ja, soort ja, ik dingen heb allemaal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 DNA televisie nog aan. Okay, dat komt ook nog? Ja. Hoezo dat, DNA televisie? Ja, daar mag ik verder niks over zeggen. Oh, heb je nog een, uh, een tweeling? moet nog uitgezonden Heb hoor. je nog een tweelingzus? Nee hoor, ik nee. zal dat verder niet. <laughs> <laughs> nou nee, ja, dat kon zomaar. Je hebt één dochter, Monique. Heb je ook nog een mooi nummer over gemaakt? Ja. Dat heb ik toevallig gisteren nog even gehoord. Ja. Prachtig nummer.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 Ja. Ik ben na aankomende januari, februari, 65 jaar in ja. het vak. Ongelooflijk. En dan ik dus 83. En dan ja. geef ik nog wel een feestje, vind ik wel leuk. Ja, ja nee dat kan natuurlijk. Ja. Maar je zou dan een euvele prijs verwachten of iets. Ja, nou, ja. Maar houden ze niet van gezellige muziek en, en carnaval en zo? Ik heb geen idee. Nee, maar het is toch raar? Je ziet het nou, zo'n engelbewaarde hoe die gaat. Nou, nou Ik heb erbij gezeten toen Pierre dat liedje uh, schreef. Oh ja. Oh. Pierre Kartner. Ja, het is een enorme hit nu, hè? Ja.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 Ik heb veel gezien. Zij jij, uh, mevrouw? Ja, al 3,5 jaar. Nou, wat leuk. En, uh, ja, mijn Hans. Ja, ja, nou ja, ik heb ook Hans, wel toevallig. Maar nee, dat ja. ben, ik ben het dus niet, maar, nee. maar uh, dat gaat goed. Dat ja, is wel dat leuk. Dat gaat heel goed. Ja, ja je, je, je ex man is overleden, helaas. Hè. Dat ja, was heel lang geleden natuurlijk. Op 42 jaar, ja, 19 1980 al. 1980 alweer, ja. ja, ja, ja. ja. En dit is de man van je vroegere vriendin, begreep ik. Ja, dat, dat, dat, ja met de eerste corona eerst. aanval, laat ik het zo ja. noemen. Toen zei ze al tegen mij, want ze wist niet dat ze zoveel onderliggende ziektes en ja. dingen had uh -huh. gehad. En ze zei, ja, als die corona mij treft, dan kan je het scheuren en dan kun je me begraven. Ik zeg, ik wil doen ja, we doe. normaal. Ja,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 En dan gaan we eten en zo. En de dingen van Anneke weer zien. Ja, ja, ja. Leuk hoor. Ja, hartstikke leuk natuurlijk. We worden allemaal ouder, wil ik er zo. Nou ja, ik wil het niet droevig afsluiten. Maar er gaan steeds meer mensen uit je omgeving. die vallen gewoon weg natuurlijk. Zeker als je ouder wordt. Dus je moet zorgen dat je maar gewoon lekker bezig bent. Nou, jij wordt gewoon onder tien. En ik zeg altijd, je mag het kind niet in je verliezen. Zo is het. Nee, dat is absoluut. Je moet geen zaggerij worden. Daar heb je niet zoveel moeite mee, geloof ik, toch? Nee, dat is. Hartstikke goed natuurlijk. En uh, ja, uh, nog één ding. Uh, uh, in Zandvoort, wat vond je het leukste aan Zandvoort eigenlijk? Was dat al in het strand? Of, uh... Nee, alles. Ik ja? kwam uh, eerst op, in die penthouse toen. Aha. En toen ben ik verhuisd naar de hoe heet die straat. Uh, Brede Rode Straat? Ja, Brede Rode Straat. Oh, okay, ja. En uh, ja, ik, dat, dat is mooi. Ik hou van buiten. Ik ben een, ja, een waterman die ja, houdt van buiten. Betreft.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 Allemaal lijken, hoe noem je dat? Ja. ja, ik heb er ook geen verstand. Van. <laughs> Waarvan? Nou, dat, dat ze YouTube moeten afluisteren. Ja, nou ja, goed. We hebben er nu al 3000. Ja. ja, maar ik denk als je Ria Volk zong uh, voor Formule 1, uh, dan, dan, dan, dan vind je het zo natuurlijk. Dat kan echt niet anders. We kunnen nog één keer draaien, misschien uh, lukt dat <laughs> het niet, uh, Isabel, of moet je het nou weer helemaal uit de krochten van, de, van de computer uh, halen?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 het is wat, hè, die Isabel. Nou, dat bedoel ik, ik kan ze ja. hem al niet vinden. Nou, dan draaien ze ja. Hem niet. Ja, hij staat er. Kijk eens aan, zich. Nou, we gaan nog één keer luisteren naar Zond voor de Formule 1 van Ria Valk. Nou, ja, we, praat maar gelijk. Nou ja, praat gelijk. Laat het nummer nog een keer horen. Kom op. Leiden in het zand. Word je verbrand. Lekken, liggen, bakken, Laat die boel maar zakken. Wie wordt kampioen? Wie gaat het nou weer doen? jou? Ja. de e. de, e. de e. Ja, daar moeten we heen. Hey, hey, hey. Aan de zee. Zamporte daar kun je lachen, daar moet je heen. Ja, dan voelt is meer dan strand alleen. <laughs> Veel hoop. Wij lassen ziekte vol. Iedereen. Oh, uh, een minuut of zo? Oh, dan ga ik eens. Ik ga er ja. eens. Zon wordt live, helaas niet met, uh, met uh, Ria, maar zou je wel op kunnen treden hier uh, ja. vanavond. Uh, maar goed, we hebben bands en, zo, en dat is wel leuk, dat uh, gaan we wel doen. En, en je gaat natuurlijk naar de Formule 1 kijken, Ria. Vanmiddag ja. uh, kwalificatie. Ja, vanmiddag, ja, op 4 uur, kwalificatie ja, ja. hebben we ook nog vanmiddag natuurlijk, ja. ja. ja. Je hey, bent aardig op de hoogte. Ja, je kan hier ook kijken, maar je gaat lekker thuis kijken. Waarschijnlijk. Ja. Hey, hartstikke bedankt nogmaals dat je geweest okay. bent. En een heel goed weekend en uh, ja, blijf gezond. en uh, uh, treed veel op. Goed. Ja, lekker hoor. Lekker. Ja, ja, ja, helemaal goed. Dankjewel.